Nu ik mijn kast van jouw spullen ontdaan heb, heb ik voor het eerst weer een plank vrij. Zonder twijfelen stopte ik jouw spullen in een tas en begon ik ijverig met het vullen van die lege plank. Het werd een stapel oude kleding en wat boeken met jouw naam erop, die ik van uitpuilende lades verzamelde en haastig op jouw plank legde. Ik kijk ernaar en ik vraag me af wat je met mijn plankspullen hebt gedaan. Zijn ze al in een tas geplopt of klamp je je aan vast en ruik je er stiekem aan? Dan kijk ik naar die tas met jouw plankspullen die ik toen aarzelend in een hoek legde en besef ik me dat ik die daar voorlopig nog liever even laat liggen.